11 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. Achter op de motor voor televisie en radio als commentator, interviewer of gastheer. Er is geen manier waarop Martsmees de Tour de France niet heeft meegemaakt. Hij is zometeen hier. En welke intriges spelen er in topsport? Dat weet oud-directeur van Sparta Peter Bondhuis, want hij schreef er een boek over. Nu eerst het nieuws met Jan van der Putten.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 Tijdens de aanhouding probeerden agenten hem handboeien om te doen. De man kon zich losrukken, waardoor de boeien maar aan één hand vast zaten. Volgens het OM begreep de agenten het gevaar van rondzwaaiende handboeien... en heeft de man met enkele gerichte trappen tegen de grond gewerkt. De man deed na het incident aangifte van mishandeling. Die aangifte is door het OM geseponeerd. Nederland is uit de recessie. Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de economie... in het eerste kwartaal van dit jaar is gegroeid met 0,3 procent...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 Er is nogal een bijstelling. Uh, dat komt vooral doordat er uh, nieuwe informatie is beschikbaar gekomen... zowel van dit kwartaal als van het vorige jaar. Het vorige jaar hebben we iets naar beneden bijgesteld... Uh, waardoor dit eerste kwartaal uh, automatisch in vergelijking al positiever lijkt. Daarnaast bleek de overheid uh, uitgaven die weken toch iets minder gekrompen dan we dachten. En per saldo komt er nu toch een groei uit in plaats van een krimp. Nederland kwam vorig jaar in een recessie terecht. Daarvan is sprake als de economie in twee kwartalen op rij krimpt.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 Gisteren werd bekend dat twee van zijn gepubliceerde artikelen onwaarschijnlijke resultaten hadden. Hij was sinds 2010 hoogleraar op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De PVV in de Eerste Kamer erkent dat de partij gebruik maakt van parlementaire obstructie bij het tegenhouden van het Permanente Europese Noodfonds. De Senaat praat vandaag over Nederlandse deelname aan het fonds. En de PVV heeft bijna negen uur spreektijd aangevraagd. Fractievoorzitter De Graaf is fel tegen het fonds. Je zou dat kunnen zien, als, daar ben ik eerlijk in, in parlementaire obstructie. Want ja, zoals de heer Wilders al zei, het is, alles is geoorloofd. We gaan hier wel dus een heel groot deel van onze soevereiniteit overdragen. En dat is echt een hele grove schande. En de elite vindt het prima, terwijl meer dan 70% van de bevolking zegt... nee, dit willen we niet. Eerder probeerde de PVV al op allerlei andere manieren het fonds tegen te houden... maar dat is tot nu toe niet gelukt. En dan het weer nog, zonnige periode. Het wordt 17 graden op de Wadden, tot 22 in het zuiden van het land. Morgen eerst bewolkt en wat regen. In de middag droger en wat zon en ongeveer 21 graden. ANWB Verkeersinformatie. Een korte file nog op de A50 van Arnhem naar Os... bij de werkzaamheden bij knooppunt Ewijk, 2 kilometer. En de N201 Zandvoort uit Horen... is in beide richtingen tussen Heemstede en Krukius afgesloten...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 Als je een leven lang tussen voetballers, tennissers, wielrenners en aanverwante officials doorbrengt, dan kun je daar wel een boek over schrijven. Dat deed Peter Bondhuis en dan meer specifiek over de intriges die zich daar afspelen. Meneer Bondhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Iedereen wil weten welke intriges er spelen rond Oranje tijdens het EK, weet u het? Nee, het voetballen van Oranje heb ik niet, ja ik heb het wel gevolgd uiteraard, maar uh, wel een enkele speler gesproken nog tijdens het EK, maar niet gehoord over wat daar precies is voorgevallen. Maar veel meer andere intriges weten we wel van alles over. En dat horen we zo meteen. Um, andere gast dit uur, uh, ook een grote uh, sportliefhebber in ieder geval, een Sportkenner Marts Smeets. Die vertelt ons zo meteen alles over 40 jaar meemaken en verslag doen van de Tour de France. Maar we gaan eerst naar de NAVO-top. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Alle 28 lidstaten van de NAVO zijn op dit moment in Brussel bijeen... op het hoofdkwartier van het Militaire Bondgenootschap. Ze pra praten daar over het Turkse gevechtsvliegtuig... dat vrijdag werd neergehaald door Syrië. Jaap de Hoop is uh, Scheffer, zou ik zeggen, oud-secretaris-generaal van de NAVO. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, de NAVO-lidstaten die komen op verzoek van Turkije bijeen. En die zitten daar nu. Hoe uitzonderlijk is deze bijeenkomst, vindt u? Dat is uh, redelijk uitzonderlijk. Uh, maar ieder land, iedere bondgenoot, en dat heeft Turkije dus nu gedaan... kan uh, zich beroepen op uh, artikel 4 van het NAVO-verdrag. En daar staat simpel gezegd in dat als een land zijn uh, integriteit... of zijn onafhankelijkheid of veiligheid in het geding vindt... dat ze dan politiek kunnen consulteren, politiek overleg kunnen hebben... met alle NAVO-bondgenoten. En dat is wat op het niveau van ambassadeurs... Het zijn geen ministers die bij elkaar zitten in Brussel uh, op dit moment... op het niveau van ambassadeurs gebeurt... Ja. Maar de, Tur de Turkse vicepremier zegt ja, ik ga ook vragen om of de Syrische actie onder artikel 5 te scharen. Dat is dan meteen veel serieuzer. Hè? Ja, dat is veel serieuzer. Uh, of dat zal gebeuren, uh, is, is de vraag. Ik heb ook in de media dit soort uitspraken gezien. Uh, daar zal, uh, neem ik aan, de andere bondgenoten wel aarzeling over bestaan. Dat artikel 5 is het belangrijkste artikel van het NAVO-verdrag. Dat is één keer, zoals u misschien weet, ingeroepen, namelijk na de aanval op de Twin Towers op 9-11. Ja. En uh, dat zou, uh, en daarom zie ik dat ook niet zo snel gebeuren door alle 28 NAVO landen dat zou uh, in ieder geval het conflict uh, met en binnen Syrië uh, en het conflict tussen Syrië en de internationale gemeenschap enorm op scherp zetten. Dus ik verwacht wel een politieke solidariteitsverklaring met Turkije. Ik denk dat de Turken daar ook op uit zijn. Nee, ik verwacht niet uh, dat... Uh, bondgenoten, de Amerikanen voorop, president Obama voorop... Uh, in een verkiezingsjaar voor hem uh, zitten wachten op een verdere nee. escalatie. Dus u denkt ook eigenlijk niet dat de Turkse vicepremier dit überhaupt gaat vragen... om het artikel 5 te scharen? Dat weet ik niet. Het kan natuurlijk altijd uh, uh, zo zijn. De Turkije is een belangrijk, groot en, uh, en machtig land... wat Turkije met deze vergadering uh, probeert... Dat uh, is om, om niet uh, meegezogen te worden in een bilateraal probleem tussen Turkije en, en Syrië. Dus Turkije probeert het te internationaliseren, om het zo te zeggen, door uh, de NAVO te consulteren. Uh, waar Turkije een heel belangrijk bondgenoot is, dus we moeten aan de andere kant ook niet doen... Uh, alsof we dit niet serieus nemen. Het is een hele serieuze bijeenkomst, een serieuze vergadering... Uh, van een grote, uh, uitgeroepen door een grote bondgenoot. Ja. Is, het, is het helemaal ondenkbaar, wat u betreft, dat de NAVO militair ingrijpt? In ja, dat lijkt mij eerlijk gezegd ondenkbaar. Ik zie uh, ten eerste daar uh, politiek geen overeenstemming over ontstaan... want het lijkt mij ook ondenkbaar om het woord over te nemen... ...dat de NAVO dat zou doen zonder een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties... Uh, ...en zonder uh, massale steun uit de regio, zoals we dat bij Libië hebben gezien. Uh, dus politiek acht ik het uh, uitgesloten dat daar een basis uh, voor zou kunnen worden gecreëerd. Maar ook militair uh, is, is uh, het te beperkt om te roepen doe iets... Uh, ...en dan aan de militairen uh, over te laten om te definiëren wat dat iets ja. dan is wat je moet doen. Uh, ingrijpen in Syrië, het klinkt zo eenvoudig in één een zin, uh, maar het is ongelooflijk gecompliceerd. En je ziet aan het uit de lucht schieten van dat Turkse, uh, Turkse bestvliegtuig, uh, dat militair ingrijpen in Syrië iets heel anders zou zijn. En daarom zie ik het niet gebeuren ja. uh, dan vanuit de lucht uh, ingrijpen in Libië. Hoe, hoe schat u in dat dit... Um, ja, dat, hoe, hoe is dit nu voor de Turken? Want het, u zegt net van... Ze willen, ze willen zorgen dat het, uh, voorkomen dat het alleen maar een conflict is... tussen, tussen hen en Syrië. Daarom uh, roepen ze nu de hele NAVO bijeen. Maar het, is, het ligt natuurlijk allemaal heel gevoelig. Hoe, hoe komt Turkije hier uit? Het ligt zeer gevoelig. De Turkije is, zeg ik nogmaals... een buitengewoon belangrijk land in de regio. De Turkije had altijd hele intensieve en goede relaties met Syrië. Die zijn... De afgelopen maanden, om redenen die we alle kennen, zeer verslechterd. Ja. Turkije heeft op het incident overigens vind ik gematigd gereageerd. Als je deze reactie vergelijkt met hoe premier Erdogan van Turkije reageerde op het incident met dat schip uh, wat Gaza probeerde te bereiken, verbreking uh, van diplomatieke mm. betrekkingen, uh, et cetera. Dan is deze reactie uh, uh, gematigd. Uh, en dat komt voort uit dezelfde ambitie van Turkije om niet in een conflict gezogen te worden. Als je het wat breder trekt in de regio, dan zien ook de Turken heel goed in. En dat zal ook uh, uh, een van de resultaten van die NAVO bijeenkomst zijn. Dat dit conflict in Syrië, sectarisch conflict, burgeroorlog, hoe je het ook noemen wilt, dat is het natuurlijk in volle hevigheid mm -hmm. op dit moment. Dat dat zeer gevaarlijk is omdat andere landen in de regio, eh, denk aan Iran, eh, denk aan het instabiele Libanon, eh, denk aan Israël, in het conflict zouden kunnen worden gezogen. Eh, en Turkije-Ankara ziet heel goed in dat het op het spits drijven eh, van, van dit incident, en dat doen de Turken dan ook niet, dat dat eh, de situatie alleen maar nog ernstiger zou maken eh, dan die al is. En uh, ja. dat is dan ook de reden dat ik denk dat de NAVO-vergadering van morgen een solidariteitsverklaring zonder enige twijfel zal bevatten. Maar in op een gematigde toonhoogte. Net zoals de Europese Unie-ministers van Buitenlandse Zaken dat gisteren hebben gedaan. Die hebben ook een gematigde verklaring uitgegeven. En ook impliciet tegen Turkije gezegd: blijf het alsjeblieft niet op de spits. Goed, we gaan zien hoe het afloopt. In ieder geval zijn op dit moment dus de 28 lidstaten van de NAVO bijeen. Ik dank u hartelijk, meneer de Hoopscheffer. Geen dank. Goedemorgen. I'm <laughs> Good morning, Judge. Euforie, baaldagen, chaos en ergernis. Marts Meets maakt het allemaal mee in de 39 rondes van Frankrijk die hij tot nu toe als sportjournalist bezocht. Dit jaar hoopt hij voor de 40ste keer van de partij te zijn tijdens dit grootste circus ter wereld. Meneer Meets, goedemorgen. Dag, meneer Van der Brink. Um, rond de 40, de titel uh, van je nieuwe boek. Uh, als je nou terugkijkt, wat is dan de overheersende emotie eigenlijk tussen jou en de tour? jeetje, chaos, niet weten, eigenlijk dat laatste. Ik, heb, ik, uh, ik, ik zat het allemaal op te schrijven wat ik dus meegemaakt heb in 39 jaar... en aan het eind van het verhaal blijkt dat ik eigenlijk niks weet. En dat vind ik wel boeiend. Dus dat je 39 jaar lang je ziel en zaligheid in de maand juli gooit... en dat je denkt dat je wielrennen door hebt en dat je denkt dat je de Fransen doorhebt... en dat je denkt dat je het leven een beetje kent... en dan is de eindafrekening in één zin... Ik weet niet. Echt helemaal niets. Ja, dat komt neer. neer, Nessio. Maar je weet wie er gewonnen heeft? Dat, ja, op papier weet je dat. Je weet, <laughs> je weet hoe een Frans hotel eruit ziet? Ja, ik heb, weet ik je... heb in, in bijna duizend Franse hotels geslapen in al die tijd. Nou, dat weet je dan toch? Ja, maar goed, dat is een gegeven. Maar er zijn zo van, van die ongrijpbare facetten in de Tour. En, en die, die maken het uh, ontzettend boeiend. Ja, en ook weer zo leuk dat je er toch weer naartoe gaat volgende week. Deze week waarschijnlijk al. Ja, het begint in België. En in donderdag reis ik af. Ja, en je hebt er weer zin in. Of ja, is dat met... erg? Nee, ik nee, bedoel... nee. Maar ik bedoel met welke emotie. ga gegeven je... van de Brink neemt mij kwalijk dat ik daar zin in nee, nee, nee, heb. Nee, dat was eigenlijk een vraag. Heb je daar nog is steeds zin in? Ja. Oh, ik dacht dat het een stelling was. <laughs> ik probeerde een vraag te stellen. U heeft daar nog steeds zin in om daar weer naartoe Meer te gaan? Meer dan zin. Ik popel. We hebben zo direct, het is nu dinsdag... we hebben zo direct de, de, de persbijeenkomst van de, van de NOS... en daar zal men zeggen wat, men, wat we gaan doen in de Tour. We als NOS. Uh, en daar zie ik geweldig naar uit. Uh, enthousiasme is mij nooit vreemd geweest. En het heeft geen uh, houdbaarheidsdatum blijkt... Er staat niet onder op mijn voetsolo geschreven... dat ik tot 2012 kan bestaan en daarna uh, achter geraniums ga zitten. Nee. Dus. Want laten we maar gewoon je en jij zeggen... dat werkt toch makkelijker. Dat vind ja. ik ook, maar, maar ik deze vorm de vond ik wel leuk. hoor, ja. ja. je, je zat eigenlijk te monteren vanmorgen. We hebben je uit een studio geplukt. Ja. Uh, en waar, ging, waar gaat dat verhaal over? Ja, Wat ik, ik, maken? Ik, maak, ik maak stukjes voor de tour. En ik, ik heb een oud renner gevonden die bijna 90 is... en die zijn verhaal doet... En die vertelt dan over het feit dat hij in zijn jaar 1900 gulden per jaar verdiende. Dat was het contract. En daar was hij eigenlijk wel tevreden over. En dat moet je dan in een, in een, in een kader gaan zetten. En dat, dat vind ik mooie dingen. En ik heb ook andere ja. leuke stukjes nog die ik moet maken. Heel aardig. Ik maak een... Uh, er zijn zes Nederlanders laatste geworden ooit in de ronde van Frankrijk. Waarvan we Kenny van oh. Hummel allemaal kennen. Nee, die is niet laatste geworden. Die is uitgevallen toen, hè, die Tour. Ken je klassieker thuis? Nou, kennelijk niet. Kennelijk niet. Hij haat mij nee. die vraag naar laatste zeg, ja, ja, maar nou, we kunnen zeggen van u bent blond nee, ja. en u weet er niks van. Is, nou zo is, had ik me uitgooien laten <lacht> ja. zien, en zeggen: nou zo blond ben ik <lacht> ook weer niet. Nee, maar... Hey, maar er zijn er zes en daar is Kenny van Hummel dus <lacht> niet bij. Maar ik heb, we hebben vier van die, één is er overigens dood. En we hebben vier van die mensen bij elkaar gehaald. Uh, en daar maak ik ook een onderwerp voor. Dat is wel mooi. Niemand van die kerels vindt het eigenlijk erg dat hij ooit laatste werd. Ze schamen zich er ook niet voor. Uh, het hoort in het patroon. Het is zelfs wel eervol in de Ronde van Frankrijk laatste te worden. Daardoor komt u op bezoek. Of ik daardoor op zoek kom, nee, ja, weet ik anders. niet. Maar het is opvallend dat uh, sommige mensen... er hun uiterste best voor deden om laatste te worden. Omdat ons uh, leven nu zo is ingericht... dat wij van uh, een laatste renner een marketingproduct gaan maken. En die, worden, die verdienen daar geweldig aan. Laatste woorden in de Tour, nu, scheelt je, denk ik, duizend euro per criterium. Tel maar op, dus als je er een doen? stuk of twaalf, vijf niet rijdt. Dus wil men graag laatste worden. Dat is nog dringen. Ja, zeker. Ja. En dat eentje vertelt er hoe die, hij hoe die dat dringen oploste. Dat hij dan ging staan wachten achter een auto... tot zijn grootste rivaal langsgereden werd. Dan weg, wachtte hij 10 minuten en dan stapte hij weer op. En wie is dat? Ja. Dat, dat, dat, dat komt in dat, dat filmpje naar voren toe. Je, je hebt overzicht over 39 jaar. Wie was eigenlijk in die jaar de meest getalenteerde Nederlandse renner? Joop Zoetermelk zou je moeten zeggen als je de klasseringen ziet. Um, Jan Raas kon ook aardig fietsen, maar die wilde nooit in de Tour tegen Bergen oprijden. Daar had hij gigantisch de pest in. Erik Breukink uh, zou je kunnen zeggen, maar was misschien wel een eendagsvlinder. Peter Winnen kon goed fietsen. En die Kuiper. En Kuiper, Kuiper is de grote vergeten... Uh, man in de ronde. Daar gaan we dit jaar iets aan doen ook. Ik ga proberen duidelijk te maken... dat wij ook, journalistiek, uh, publiciteit... dat we wel eens fouten maken. Uh, wij hebben een de grote fouten... dat we hem vergeten hebben. Hij werd twee keer tweede. Eén keer achter Teven en één keer achter zoetemelk. En in die jaren hebben we nooit ingezien... Dat, hoe goed hij was. Hmm. En dat ga, wil ik graag rechtzetten. En wie was de leukste... van al die Nederlandse renners die je mee hebt gemaakt... Nou, eigenlijk is de leukste iemand die nooit in de Tour reed... maar nu als ploegleider daar zit. Uh, en dat is Michel Cornelissen. Die, die is nu ploegleider. Als je een, een avondlol wil hebben en niet René van der Geijt uitnodigt... <lacht> dan is Michel Cornelissen uh, ja? uh, een serieuze tegenstander daarvoor. En die heeft niet zoveel onderbuikwoorden nodig voor, uh, voor zijn plezier. En waarom is hij zo leuk? Ja, omdat hij een ras Am Amsterdammer is... en recht uit zijn hart praat... Die man kent geen dubbele agenda's. Uh, hij let soms ook helemaal niet op wat hij zegt. Maar hij is onnoemelijk leuk. Ja. Je hebt van die mensen. Je houdt niet van vooruitblikken. Wij wel, dus dat gaan we toch even doen. Voor, voor, voor, voor morgen Tom van het Hek hier op te zetten. Die was enthousiast. Die zei: Er gaan 18 Nederlanders naar de tour. Het gaat dit jaar gebeuren. In 1989 gingen dat 30. Wonnen, hoeveel etappes wonnen we toen? We. Ja, wij Tijdens, Nederlanders. Ja. Bij Nederlanders ja. Ja, ja. Dit, neem je, dit neem je snel over hè, van, een, van een oudere verslaggever. <laughs> ja. ja, dat was een hele andere, uh, hele andere uh, tijd. Uh, het was met andere ploegen. Toen hadden we nog vier Nederlandse ploegen, nu hebben we er drie. Uh, ik denk dat het een leuke ronde van Frankrijk kan worden, waar we misschien wel eens van twee grote problemen af kunnen raken. A, huiskamervraag. Wie was de laatste Nederlander die de gele trui droeg? Ik kijk, Peter Bondhuis? Ik kijk naar Die Peter Bondhuis. Mij, mij niet, uh, dat aankijken. moet je weten. Ik denk Erik Breuking. Ja. Ja, dat goed. is goed. 1989. Weet je hoe, hoe lang dat terug is? 89. Maar let u goed op, luisteren, meneer Smees, Voorspelt u hier dat, dat dit jaar verandering gaat Daar komen? Daar zou een verandering en in kunnen al? komen. Dat zeg ik niet. Maar, maar uh, wat denk je? Nee, ik denk dat de Rabobankploeg van Nico Verhoeven... goed geëquipeerd is en misschien wel een, een doorbraakje kan mm. verzorgen. Dat denk ik. Wie won de laatste etappe? Peter? De laatste Nederlander. Nederland? De etappe won. Poeh. Dat is ook zeven jaar geleden alweer. 2012. Pieter Weening. Pieter ja? Ja. We staan al zo ja. lang droog. Daar, kom, daar komt ook misschien wel verandering in. Maar dan willen we toch ook namen. Nee, dat is, hoe kan ik dat nou zeggen, Thijs? Nou ja, als jij die 18 namen ziet, dan zeg je van... die etappe is heel erg geschikt voor die. Wout Poels gaat een etappe winnen. Kijk, dat schrik, is mooi. Schrijf maar op nu. <laughs> en die gele trui, dat moet dan toch voor Gezing zijn... want ze hebben niet een hele goede proloogspecialist daar rijden. Dus het moet iemand zijn die later boven komt drijven. Dames en heren, de kenner van de Brink is nu aan het woord. <laughs> Hij probeert opnieuw een vraag te stellen wat niet helemaal lukt, ik. <laughs> Ja, maar daar is toch niks van te zeggen? Het, het, het is zo moeilijk om in de toekomst te kijken. Dat moet je ook helemaal niet doen. Alleen als je nu kijkt van wat er aan Nederlands gebroedsel rondrijdt... kan je zeggen, het is beter dan het de laatste jaren geweest is. En met veel enthousiasme ga ik uh, daarover praten. En wij gaan met heel veel, misschien nog wel meer enthousiasme... Nou, dat kan haast niet. Met ook heel veel enthousiasme ja, dat, dat luisteren. De Radio 1 Sportzomerbus. Vanochtend heeft Mark Robin zijn ogen de kost gegeven. in een stadspaleis van Amsterdam. Namelijk het Geelvink Hinderlopenhuis. En nu is hij op een andere locatie in Amsterdam. waar het gaat over de slavernijhistorie in Amsterdam. Mark Robin, goeiemorgen. Hallo. Er is heel veel vertraging op de ja, lijn. Ja. Uh... Je bent in Amsterdam, maar ja. net een digitale kaart, kaart is de... gepresenteerd. Wat is er op die kaart te zien? Nou, op die kaart uh, zijn de locaties te zien van, uh, van slaven-eigenaren in Amsterdam. Het is een Google Map. Je kunt hem uh, uh, vinden op de site van, uh, van de Vrije Universiteit. Want mevrouw Hondius is uh, docent geschiedenis aan de VU. En heeft dit project geleid. Ja, dat klopt. Ik ben... Ja, zegt u maar. Dit is de eerste kaart van een, hopelijk een hele serie die we willen maken. Um, we hebben al veel meer gegevens dan we hier kunnen laten zien. Maar we vonden het leuk om uh, te beginnen bij Amsterdam. Omdat Amsterdam zoveel directe links heeft met uh, Suriname. Met, uh, de, omdat de Amsterdamse families degene zijn die de uh, plantages in Suriname... Uh, daar de investeringen voor bij elkaar brengen. En uh, dat wordt op een gegeven moment een trend in de 18e eeuw. Van, uh, heb jij al? Aandelen suiker en heb jij al aandelen koffie en dan kun uh, je kunt je zo voorstellen dat dat dan uh, ja, een soort uh, ja, een soort hype was het op een gegeven moment in de 18e eeuw om ook uh, een plantage in Suriname te hebben. Ja, precies. Nu was ik vanochtend in dat Geelvink-hinlopenhuis. Dat is nu een museum. Het is een stadspaleis. Een prachtig, protserig eh, pand aan de Herengracht... wat doorloopt naar de achterkant, naar de Keizersgracht. Deze mensen die hebben hun vermogen... ze waren puissantrijk, pl rijk, mag je wel zeggen. Hun vermogen verdient in de koffie, in de suiker en in de cacao. En het gekke is dat hij nou nog niet, dat die niet op deze kaart staat. Hoe komt dat? Ja. Nou, dat klopt. Uh, We hebben nu alleen maar gekeken naar het eind van de slavernijgeschiedenis. Dus naar het moment, 1863, dat de slavernij wordt afgeschaft. En dan zijn een heleboel van die... Uh enorme panden die je hier langs de grachten ziet... de families die daar uh, wonen of die daar de eigenaars van zijn... die zijn dan alweer andere dingen gaan doen. Die hebben dan uh, die belangen niet meer of die zagen dat aankomen natuurlijk. Kijk, in Engeland was in 1833 uh, de slavernij afgeschaft. In Frankrijk in 1848. Dus die Nederlandse kooplid, die, die zagen de bui hangen. En die ja. dachten van, uh, nou, dat, uh, dat zit er niet meer in. Vroeger of later uh, moeten we dat van de hand doen. Dus een heleboel hebben dat al gedaan. Ja, die, zijn, die zijn er uitgestapt... In feite is uw werk dus nog maar net begonnen. U bent eigenlijk met het eind van de slavernij begonnen... en gaat nu terugwerken. Je kan nou gaan terugwerken. Ja, maar ik denk dat we met deze, de gegevens over 1863 dat we ook nog veel meer dingen kunnen laten zien. Ja. Want niet alleen in Amsterdam woonden eigenaren, ook buiten Amsterdam. In de rest van Nederland zijn er een aantal. En ook vanuit Suriname kun je in Duitsland en Schotland en Engeland zitten een aantal eigenaren. Maar dan gaan we inderdaad terug in de tijd, naar de 18e eeuw, naar de 17e eeuw... om die allerlei locaties van het slavernijverleden zichtbaar te maken. Ja. Nou, we zitten hier nou voor een beeldscherm. Ik ga even naar mijn andere gesprekspartner. Meneer Keen, Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, bent u een beetje handig met de computer? Een beetje, ja. Zullen we het, zullen we het eens gaan proberen? Meneer Keen is directeur van het NINSEE. Dat moet ik even uitleggen. Dat is het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Ja. Dat hebben jullie afgekort naar Ninzee. Ja. Ik noem het dan maar even het Slavernijmuseum. Oh, nee, museum oh. niet. Instituut. Oh, mag niet. Instituut. maar is het instituut is iets anders weer ja. dan het museum. Uh, jullie bestaan nog, want de subsidiekraan ja. is dichtgedraaid Ja. Uh, op 1 uh, januari 2013, juist in het jaar dat de uh, 150 jaar uh, afschaffing van de Nederlandse slavernij ja. wordt uh, herdenkt ja. en, en gevierd. Ja worden jullie gesloten. Ja. Want het is 1863, moet ik zeggen. Dat is ja. dus volgens jaar, 150 jaar geleden. Ja. Uh, meneer Keen, wij zitten hier nu voor de computer... en we zien hier een kaartje. Als de luisteraars het thuis willen proberen... dan moet je gaan naar de VU, hè, de Vrije Universiteit. Ja. VU.nl, en dan kan je klikken op een link. Welke zullen we eens aanklikken? Want we zien nu de kaart van Amsterdam... Uh, met allemaal blauwe ballonnetjes. Diktheid, laten we... Deze, deze ja. dat is een, een mooie in de grachtengordel. Dan krijgen we Keizersgracht 425 en daar woonde ja. Susanna Lingeman, zien wij. Lingeman, ja. uh, ze was Nederland hervormd en ze is geboren in 1818, kunnen we allemaal zien. En dan klikken we op de link en dan kunnen wij eens even kijken ja. hoeveel slaven mevrouw Susanna Lingeman had. Ja, 137. Mevrouw Lingeman had 137 slaven en dan krijgen we ook de, kunnen we de lijst bekijken van hoe die dan allemaal heten. Dus even kijken. Dat is wel erg mooi gemaakt hè, mevrouw Rondius. Ja, het is een link tussen het uh, Nationaal Archief en uh, deze kaart. Ja. ja. Nou, en dan krijgen we de namen van de 137 slaven van mevrouw Lingeman. Nou, dus even ja. zeten. Flora, Flora, Finnetje, Hintje, Koba, Julia, Koloch, ja. Hoop. Zijn dat nou, waar komen die namen nou vandaan? De voornamen waren uh, uh, uh, uh, uh, namen die uh, de mensen elkaar gaven. Uh, achternamen hadden ze toen nog niet. Pas uh, toen de Fransen hier uh, een tijdje het bewind gehad hebben... toen hebben de slaven ja. ook achternamen gekregen. Ja. En die werden vaak verzonnen of er werden de namen van de op, eigenaren op, op, op, werden omgedraaid. Zoals ja. Ja. Um, ja. So uh, Madrisma is dan Amsterdam bijvoorbeeld. Ja. Uh, Sile was dan Sibelis. Zodat so ja. steeds om... Ja, yeah. Ja. Nou, het is ongeluk wat hier ontsloten wordt aan, aan materiaal ja. eigenlijk. Hè? Wat vindt u van dit uh, initiatief? Ik vind het een geweldig initiatief. Het staat van een, um, een, een long, lang tijd van onderzoek. Dat meeste studies hierover gedaan moeten worden. Want in feite hebben ze 4000 uh, namen gevonden. En ik denk dat er veel meer zijn. Ja. Hierop staan um, 80. Ja. Ja. zoals het staat. Maar tegelijkertijd het is het goed voor de discussie. En vooral als we praten over herstelbetaling, waarom zeg ik dat? Is niet zozeer in de zin van uh, ik wil iets hebben of iets moet gedaan worden daaraan. Dat, dat, mm -hmm. dat is een ja. ander, um, ander moment van de discussie. Maar die discussie heb ik kant te brengen. Ja. Want toen de slavernij werd um, afgeschaft, zijn die slaven gecompenseerd. Die ja. hebben kelken gekregen, ja. 300 gulden per persoon. Vervolgens zijn ze weer gecompenseerd ja. door dit. ...tot slaafgemaakten weer tien jaar lang te laten werken. Ja. Stadstoezicht, in de zin van uh, gratis werken, omdat die tot slaafgemaakten moeten leren werken. Ja. En vervolgens zijn die Aziaten binnengehaald als uh, contractarbeiders, zodat ja. die slaven slavenekenaars op de plantage verder kunnen. Maar die tot slaafgemaakten ja. zijn helemaal niet gecompenseerd. Nee, nee. Meneer Keen zit er helemaal vol van. We moeten het even kort houden, want het verhaal is heel groot. Maar met deze techniek, met zo'n ja. Google Map, kan je de geschiedenis zichtbaar maken. Ja. Eigenlijk hè? Zandermeer. En toegankelijk, want iedereen kan thuis gewoon ja. klikken en kijken hoe dat allemaal. Uh, wat een leuk idee. Nou, dank u wel. Ja. <laughs> We kwamen op het idee uh, in Londen. Want in Londen is een vergelijkbaar project van de University College daar. En daar hadden ze een stukje van Londen zichtbaar gemaakt. En daar zag je ook enorm veel namen op. Ja. Van hé, hey, dat kunnen wij ook doen. Nou, en hier is hij dan. En ik denk dat het einde nog niet in zicht is. Er valt nog heel veel mee te doen. Hartelijk dank en succes met uw project. Dank u wel. Mark Robin Visser met de Radio 1 Sportzomerbus. morgen is hij er natuurlijk weer, de Sportzomerbus. Het is half uh, twaalf, precies. Jan van der Putten. De Rotterdamse agenten die op straat een dronken man had geschopt en geslagen... wordt niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft ze juist goed en volgens de regels gehandeld. Filmpje van de arrestatie veroorzaakte veel ophef... maar een aanklacht van de arrestant is geseponeerd. Zometeen horen we de persofficier op deze zender. In twee buitenwijken van de Syrische hoofdstad Damaskus wordt zwaar gevochten... tussen opstandelingen en leden van de Republikeinse Garde. Volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie in Groot-Brittannië... zijn er verschillende doden gevallen. Het zouden de zwaarste gevechten in buitenwijken van Damaskus zijn... sinds de opstand begon. De PVV in de Eerste Kamer erkent dat de partij parlementaire obstructie pleegt... bij pogingen om het permanente Europese noodfonds tegen te houden. Vandaag praat de Senaat over Nederlandse deelname aan dat fonds. PVV heeft bijna negen uur spreektijd aangevraagd. En in het ziekenhuis van Vlissingen heeft een man zijn mes getrokken. Daarmee bedreigde hij een medewerker en later ook de politie. En buiten stak hij bijna iemand neer. En die man is aangehouden. En waarom hij zo agressief was in Vlissingen is niet duidelijk. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie vielen bij de werkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knopend Ewijk 3 kilometer. En de N239 Medemblik Nieuweniedorp is tussen Medemblik en de A7 in beide richtingen afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De komend half uur nog, hoe zat het ooit precies tussen de wielredders Jan Raas en Peter Post? Dat horen zo van Peter Bondhuisschrijver van het boek Topsport Intriges. Je hoorde hem net al eventjes. Eerst het OM over de schoppende agenten. Ja, de agenten die een dronken man in Rotterdam herhaaldelijk schopte, wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten, u hoorde het net in het nieuws. Pesofficier Cora de Jong, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom niet? Vraagt iedereen zich af? Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar uh, wij hebben uiteraard uh, nadrukkelijk onderzoek gedaan naar uh, de feiten en omstandigheden uh, van die zondagavond. Uh, en hebben een aantal getuigen gehoord. We hebben ook foto- en filmmateriaal bekeken. En op basis daarvan zijn wij tot de conclusie gekomen dat de uh, agenten in kwestie uh, goed en correct hebben gehandeld. Ja, dan zag het er heel naar uit wat wij allemaal zagen. Wat is daaraan vooraf gegaan? Nou, het is goed dat u zegt, wat is er aan voor afgegaan? Want er is wel degelijk uh, meer voor afgegaan dan op het filmpje wat uh, op YouTube voor iedereen zichtbaar is, uh, is gebeurd. Of is te zien. Uh, en kort gezegd komt het erop neer dat uh, de agenten te plaatse komen. Uh, de man in kwestie eigenlijk direct agressief uh, reageert om zich uh, heen te slaan en te schoppen. En beledigende uh, woorden gebruikt waarop uh, de, de agenten hebben besloten om hem aan te houden. Een terechte uh, beslissing in onze ogen. Uh, en de aanhouding hebben ze getracht te effectueren door hem handboeien om te doen. Dat is slechts een deel gelukt... met als gevolg dat hij met één handboeien om rondliep... en zich losrukte. En dat is gevaarlijk.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 Ja, hij uh, is inderdaad eigenlijk vrij snel nadat de politie daar te plaatsen kwam uh, uh, en hij aangehouden is, is die ene handboei omgelegd. Maar omdat hij zich uh, stevig verzette is, uh, dat, uh, is dat niet helemaal gelukt en had hij dus al een handboei om op het moment dat uh, de pepperspray is uh, gebruikt. Ja. Um, u heeft meerdere verklaringen dan alleen van de agenten? U heeft meerdere getuigen kunnen horen die erbij waren? Ja, we hebben zeker nog naast de, de twee agenten een aantal andere ooggetuigen gehoord. Uh, mensen die, die het hele gebeuren hebben gezien. Uh, en uh, al die ooggetuigen bevestigen ook het geweld dat de man tegen de agent gebruikt heeft. Dus u heeft daar geen twijfel over. Het enige wat dan nog overblijft is misschien de vraag... Uh, de, de, op het filmpje is te zien dat de man eigenlijk geen verweer meer heeft... en dan gaat de mevrouw toch door met schoppen. Um, uh, hoort dat? Wat is daarover gezegd? Uh, nou ja, wat het filmpje niet laat zien is uh, het geluid wat, zich, uh, wat, wat, wat wel degelijk ook uh, is geweest in de zin van dat de agenten voortdurend hebben gezegd dat hij mee moest werken uh, aan het effectueren van die aanhouding. Uh, en ook na het gebruik van de pepperspray is dat gebeurd. Maar ja, het filmpje bevat geen geluid, dus dat is niet uh, te zien en te horen. Uh, waardoor uiteindelijk uh, dat geweld wel degelijk is gebruikt uh, om hem onder controle te krijgen. Dus het was wel degelijk uh, proportioneel en ook uh, ja, nodig. Ja, als ik me goed herinner, heeft een man aangifte gedaan tegen de agent. Zegt u, dat wordt een kansloze zaak voor hem? Uh, wij hebben die zaak uh, ondertussen onderzocht en wij hebben uh, die zaak ook geseponeerd. Dus uh, de betreffende agenten zal daarvoor niet worden vervolgd. In die zin is de zaak helemaal afgehandeld nu? Ja, zeker. Cora de Jong, persofficier. Hartelijk dank. Alsjeblieft.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 Just show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 to Dan weet u meteen waar de muziekvormgeving van de Sportzomer vandaan komt: Of Monsters and Men Lil Talks. Ook onze tweede gast, u hoorde hem even, Peter, Bonthuis is groot sportliefhebber. Hij, ik noem even een rijtje op, dan uh, bent u onder de indruk. Hij werkte samen met wielergrootheid Peter Post, was directeur van het ABN AMRO Tennis Toernooi in Rotterdam. Werkte acht jaar als algemeen directeur voor de voetbalclub Sporta. En vorig jaar kwam er dan een boek uit van zijn hand over intriges in de sport. Um, want ook die kant van de sportwereld heeft u uh, nadrukkelijk meegemaakt, hè, meneer Bonthuis. Ja, je maakt van alles mee natuurlijk nou, als, je, als je in de sport werkzaam bent... en uh, daarin geïnteresseerd bent en heel diep in sommige organisaties zit. Ik lees even een stukje voor en dan, dan zit je er meteen lekker in. Vanaf 1973 sta ik met beide benen in die wereld. De wereld van de sport. Mijn wereld. Een wereld waarin echter ook de leugen regeert. Een wereld waarin hypocrisie, ijdelheid, achterdocht, corruptie... belangenverstrengeling en macho-gedrag samenkomen. De sportwereld waar ik toch verslaafd aan ben geraakt. Ja. Ja, dan denk ik, dat is niet zo'n handige verslaving. Nee, het is gewoon mooi. De sport heeft zoveel mooie dingen. En de sport heeft natuurlijk ook een aantal nare dingen. Maar ik denk dat de mooie dingen wel, wel overheersen. En, en wat dat gaat, heb ik in, eh, zeg maar in verschillende takken van sport... Hè. Ik denk dat dat vrij uniek is voor, voor Nederland. In organisaties gezeten. Hè. Ik heb er vier sporten uitgehaald in dit boek. Eh, boksen, eh, onder andere Rudy Koopmans, eh, Blanchard... een van de grootste, of het grootste naoorlogse gevecht. Eh, tennis, wielrennen waar ik natuurlijk... Eh, heel nauw bij betrokken geweest ben, en tennis. En heeft u nog een van die sporten waarvan u zegt... dat is toch wel mijn... mijn ja, daar ligt mijn hart? Uh, ik denk dat mijn hart wel bij het wielrennen ligt. U, u, u zei en twee voetballen. keer tennis, u bedoelt één keer voetbal. Eén keer voetbal, ja. ja, ja. Um, de, is is dat natuurlijk ook, wat lijkt mij ook misschien... de uh, Martens kan daar ook over mee praten. denk ik... wat de sport ook mooi maakt, al die intriges? Ja, ik denk dat je, dat je anders naar de sport kijkt... als je achtergronden kent. In de, in de tijd dat ik uh, voor post werkte... bij, bij de rally en, en Panasonic-ploeg... Dan kijk je heel anders naar wedstrijden dan dan de, de televisiekijker... of de de degene die langs de kant staat, omdat je veel meer de verhoudingen kent en ook ja veel meer dingen kunt doorzien. Geef eens een voorbeeld dan. Want het is wat wat mooi wordt heel mooi beschreven de de de strijd tussen Peter Post en Jan Raas. Ik moet eerlijk zeggen, het is van voor mijn tijd, geloof ik. Ik kende dit. Uh, Thijs kijk maar aan, wat? Je leeft al wel. Ja ik, leefde, ja, ik leefde al wel, dat weet ik. Maar um, uh, dat, is een, uh, dat, is een, dat is een beetje het, het uh, verhaal van de wielersport. En u gaat er helemaal op in. Maar u heeft dat ja. natuurlijk helemaal vanaf de, vanaf de binnenkant bekeken. Maar u was er ook bij in de tijd dat het nog wel goed ging tussen die twee mannen, toch? Uh, ja, dat, dat, kijk, uh, op een gegeven moment... elke renner wilde graag bij de ploeg posten... toen de rallyploeg rijde. en uh, Jan Raas was er op een uitzondering. Die heeft wel in eerste instantie getekend bij de ploeg. Maar is heel snel weggegaan... omdat hij een beschermde positie wilde hebben in de klassiekers. Post was het daar niet mee eens. En die, had, die had het systeem post waar iedereen kon, uh, kon winnen. Um, en, en Raas is toen weggegaan, en juist in het, jaar, het eerste jaar dat hij weg was, won die Milaas van Remo in een andere trui. En dat zette natuurlijk al kwaad bloed bij, bij Post. En toen is hij teruggekomen, en dat is eigenlijk meer een, ja, een verstandshuwelijk geworden, uh, waarbij ze elkaar nodig hadden. En dat realiseerde zich ook, ook allebei. Maar een, een voorbeeld is, en, en dat heb ik beschreven omdat ik daar zelf bij was. Kijk, op een gegeven moment was er een etappe waarin Raas in de groene trui reed naar, uh, uh, naar Roubaix. En, en, de toer van 79? Ja, we reden, van we reden he, achter hem op dat moment. En op een gegeven moment was hij gevallen. Dus, dus hij, ja, hij was ineens weg uit, uit beeld. En we komen er langs en uh, we zetten hem weer op de fiets. En dat hebben we drie keer gedaan. Tot Jan zei van ja, ik, ik ben dicht bij huis. En, he, maar het zei het net al, Jan was een echte uh, thuisliefhebber. <lacht> als je het zo mag zeggen, als hij in, in verre wedstrijden zat. En die wilde toen absoluut niet verder. En toen hebben we maar een ambulance uh, uh, laten komen. Maar waarom die dan wilde hij niet afgepots. verder dan? Nee, Jan, Jan kijk, kijk, de Tour was nog lang. Ja. En, en, uh... Parijs, was nog <laughs> ver. Parijs was nog ver. Maar hij had letterlijk geen zin meer. Nee, toen, toen wilde hij niet meer. En, en hij... Jan, Jan kreeg... Raas heeft één keer de Ronde van Frankrijk uitgereden. En toen werd hij 24 ste dat vergeet ja. iedereen. Ja. Ja, en toen reed hij een fantastische ja. beklimming naar Alpe de West. Hij kon het wel, maar hij wilde het niet. Als hij al de schaduw van een kleine heuvel zat... Ja. dan zei hij, ga maar maar Zeeland. En dan was hij weg. Ja. De Ronde van Vorendaal wilde hij niet, niet rijden als criterium. Dat was ook. Is het een ook een heel veel in. Ja, ja dat, maar, vond, dat vond hij niks. Dus u heeft hem echt, echt letterlijk. Want u was toen uh, de, de hulp van. Uh, mag ik het zo zeggen? Nu in dienst van, van ja. Peter Post. U heeft hem letterlijk op die fiets gezet. Van nou, met al, een al, niet die, bij, die bij ons was. We hebben hem drie keer op de fiets gezet. Hij is drie keer afgestapt. En de laatste keer is hij op een stoep gaan zitten in een, in een straatje. En toen de mensen de deur opendeden, toen rolde hij ongeveer door tot in de keuken. Dat hij niet meer te vinden was, bij wijze van spreken. Hij wilde niet meer. En toen. <laughs> Goed, toen hebben we overlegd en toen is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Ja. Ik dacht dat hij nog dezelfde avond naar huis is gegaan. <lacht> Want in het ziekenhuis zeiden het... dus ze ook: wat moeten we met deze ja. man? Ja. Hij, heeft, hij heeft wel dingen geroepen in het ziekenhuis, maar ik denk dat hij die maar niet, uh, niet zal herhalen. Ja. ja, als buitenstaander zeg ik van Slap Janis? Nee, nee, nee. Ik denk nee, dat, je, dat ja, nee, nee, nee. Jan Raas waar was het een geweldige man. Hij had een enorm karakter. Hij wilde gewoon die bergen niet over. En hij wilde je bent, zijn je bent manier toch renner? van... Nee, nee, dat is niet waar. Hij, de, de, hij maakte uit wat hij deed. Ik heb altijd respect gehad voor de manier van doen en laten van Raas. Het was irreëel soms, maar hij stond er wel voor. Klaar. Jan was een klasbak. Zonder ja. ja. meer. Ja. En maar dat was net wat u nu beschrijft. Dat is een van de, de, van de conflicten tussen <coughs> Peter Post en Jan Raas. Ja. Um, de, die lagen elkaar niet. Wat is nou uiteindelijk, het is een heel lang verhaal... met heel veel details, kunnen we helaas niet allemaal nee. hier gaan vertellen. Wat is nou uiteindelijk tussen die mannen nou echt fout gegaan? Waar het, er is een heleboel fout gegaan. Het is een optelsom van, van allerlei zaken. Maar waar het uiteindelijk, he, wat, wat de druppel is geweest... Die, uh, die doorslag heeft gegeven... dat is de Zesdaagse van Rotterdam geweest. Uh, waar Jan Raas, die een aanbieding had gekregen... van twee mensen van, van nieuw de revue die met hem een nieuw, nieuwe ploeg wilde gaan maken. Uh, Jan Raas zou de zesdaagse moeten gaan winnen. Hij reed samen met een uh, hele goede renner, Gert Frank. En, en uh, Cercu reed met een andere renner. En Pijn reed met een andere renner. Er waren geen koppel op dat moment. En toen waren de twee valpartijen in de finale. Uh, van, op, de, op, op de finaleavond. En toen bleef er een, een nieuw koppel over. En dat was uh, Pijn en Cercu. En die moesten toen nog tegen Raas Frank. En toen heeft Post. die heeft wel ontzettend te keer gegaan. En, en die heeft nog wat gediscussieerd met, met de, de, de, de, de jury. En nog een ja. strafrondje eraf gehaald. En die heeft ze toen nog twee keer rondgestuurd. En toen, dat was de definitieve breuk. Want Raas had daar moeten winnen, die won niet. Nee, en, toen die won niet. Het, en toen was het. En toen er de twee ego's. die keihard gebots waren. Ja, nou ja, goed, die waren al eerder gebots, maar dat was dan de druppel. Ja. Een van de mooie intriges die erin staat... een ander intrigesje, misschien kunt u dat even kort vertellen... waar u persoonlijk <coughs> mee te maken had... was met de Argentijnse tennisspeler Vilas. Ja. En u was toen uh, directeur van het ABN AMRO toernooi... in 83, geloof ik. Ja. En die wilde u binnenhalen. En wat was het toen? U heeft toen geld neergeteld. Maar dat mocht niet... Nee, wij, wij hadden twee afzeggingen, niet, niet de minst belangrijke. Buren Borg en Jimmy Connors, die het jaar de vorige hadden, hadden gespeeld. Connors, en toen moesten we een, een vervanger daarvoor hebben... En de tenniscouncil zou ons gaan helpen. En die zet ons op het spoor van Vilas. Vilas die het jaar daarvoor een toernooi te weinig had gespeeld... om een hele grote bonus van 400.000 dollar te krijgen. En de Tennisbond heeft toen tegen hem gezegd... de Internationale Bond, als je nu ons helpt en in Rotterdam gaat spelen... dan tellen we dat als tiende toernooi mee over het vorige, vorige jaar. En dan krijg je alsnog die bonus. Geven. Dat wisten wij niet. En wij hebben toen onderhandeld met uh, Ion Tiriak. De, de man die nu... Uh, dat was zijn, uh, het blauwe Greffel zijn zijn heeft toen? geïntroduceerd in, uh, in uh, Madrid. Die was zijn manager. En uh, die heeft ook nog eens een, een, een bedrag bedongen... wat hij moest hebben. Uh, 60.000 dollar. Dat hebben we hem toen... Betaald Dan wilde die geen kwitantie voor tekenen. Dat is overlegd zo met de directie. Also, u bent echt op, op een namiddag naar een hotel gegaan. In uw eentje. en de, Het idee was ik betaal dat geld aan die, aan die manager. Ja. Die geeft dat natuurlijk weer ja. door aan de speler. Maar dat is allemaal heel schimmig. En u kreeg geen kwitantie. En u heeft dat handje, contantje zo Dat hebben we inderdaad afge, van, contant afgelegd. betaald. Maar goed dat was nog niet zo erg. Eh, totdat wij een nieuwe directeur in Ahoy hadden. Koek hoekwater. En die, die begreep niet zo gek veel van, van topsport. En toen kwam er een standaardbriefje. <laughs> van, van wilt u. Uh, uh, wilt u even verklaren hoeveel spelers heeft betaald? Dat kregen we elk jaar en we vulden natuurlijk elk jaar nee in. En hij vulde ja in. En toen is er een heel onderzoek gekomen, een rechtszaak geworden. En in die rechtszaak heeft Tiriak heeft, uh, ontkend dat hij dat geld heeft ontvangen. Dus toen, toen de verdenking was, was ja, u toen dat u Ja, toen was de verdenking was. op mij. Hè. Ik kwam, als ik bij winkels binnenkwam, zo, zo ging dat toen nog. Zeiden mensen bij de slagen: u mag ook in dollars betalen. En dat <laughs> vond ik wel een beetje. Een ja, beetje, ja wel dat wel mooie auto's vond ik altijd. <laughs> ja. Ik had een Amerikaanse Kijk, auto. goede pakken uit. aan. Hm. Nee, maar goed. Ja. Ik, ik heb toen in, uh, is een interview gegeven voor, voor een, een blad. En daar heb ik in gezegd: van... Het zou me niet verwonderen als Tierjacht het geld in eigen zak heeft gestoken. En toen kreeg ik een brief van Paul Voortse, de fiscaal jurist. En die zei. Uh, meneer Bons, u moet daarmee stoppen. Want hij heeft het geld wel degelijk doorbetaald aan, aan Vilas. En toen dacht ik, hey, als je eerst onder, onder ede verklaart... dat je het niet hebt ontvangen... en je verklaart dan dat je het wel hebt doorbetaald... Doorbetaald, dan toen is er ik, dus ook betaald. Ja, dat ja. is misschien wel een reden om dat uh, nog eens aan te zwengen. Er zijn mooie verhalen in het boek over... Uh, ik, ik dacht wel, na het lezen van deze, deze verhalen... Van, dat u er nog zin in heeft, die sport. Wat, wat, wat, wat ik, ik blijf er zin in houden, absoluut. Sport is... is, is uh, ja. Ze roep wel als de mooiste bijzaken. Ik vind het sport een hoofdzaak. Ja. Dit is de Radio 1 Sports Open. Crazy way to get your kiss. Shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad.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 about that. De Radio 1 Sportzomer Jukebox. Was u er als klein meisje getuige van hoe Fanny blanke in 1948 goud won op de Olympische Spelen? Of werd net uw badkamer verbouwd tijdens het WK voetbal van 2010? En heeft u samen met Poolse bouwvakkers naar de verrichtingen van Oranje zitten kijken? U kunt uw persoonlijke herinneringen aan deze en andere sportmomenten kwijt op onze website radio1.nl. Vandaag het favoriete sportmoment van Sebastiaan Meijer. Goedemiddag, gaat over tennis hè? Ja klopt, ja. Bent u tennisfan? Uh, ja, op tv zeker. Ja. Om het te doen uh, ben, ben ik niet zo heel actief. Maar uh, ja, het volgen van, uh, van de toppers op tv vind ik altijd heel leuk om naar te kijken. En heeft u nog hoop op uh, een Nederlandse rol van betekenis dit jaar? Ik verwacht er niet zo heel veel van, maar goed, laten we, laten we Robin uh, uh, toejuichen. Robin Haas uh, heeft u het over. Robin Haas, ja zeker. Nou, dan gaan we dat doen. Maar dat was enkele jaren geleden wel anders. Wat zeg ik? 15, 16 jaar geleden, 1996. Ons eigen Richard Kraatschek won toen Wimbledon. We gaan er even naar luisteren. Dit is wel een prachtig moment hoor. Hij kan op de tweede service spelen. Hij beweegt nog eens wat. Draait wat met het Drie dribbelt op de baseline. Blijft bewegen. Dat is verstandig. Een slice. Return. Voorzichtig gespeeld van Krajicek. Maar hij mag met voorhand het initiatief in de rally overnemen. mag nog een keer met voorhand het initiatief overnemen. Houdt de bal op de baan. Neemt geen risico. Een prachtige voorhand is dat gespeeld van Krajicek. Hij valt op zijn knieën op het centercourt. Heft de handen ten hemel. En dat is volkomen terecht. Valt achterover. Hij heeft hier gewonnen van Stieg heeft hier gewonnen van Semperus, heeft hier gisteren gewonnen van Stoltenburg... en heeft vandaag gewonnen van Washington. Het is een prachtig moment voor deze sportman Richard Krajacek... die ontroerd naar de stoel loopt, de scheidsrechter een hand geeft. En het is een heel, heel erg goed moment. Een finale om nooit te vergeten, schreef u op onze website. Wat maakte deze finale zo onvergetelijk uh, voor u? Ja, dat is niet, niet, niet alleen de finale, dat is eigenlijk het hele toernooi. Met name ook natuurlijk dat hij van Steven en, en met name Semperus ook won... Ja, en dan staat hij daar in de finale en dan verwacht je er heel veel van hè, tegen, tegen, tegen Washington. En ja, we waren er wel van uit te gaan dat, dat hij het moest kunnen redden, maar dat hij het dan doet. Ja, dat vond ik echt, echt super. Zeker een Nederlander die dat uh, ja, toch, uh, toch, toch, toch, toch, toch voor de eerste keer waarmaakt. Oh ja, en misschien ook wel voor het laatst? <lacht> uh, dat hopen we niet, maar uh, ja, het, het zal even wachten zijn, denk ik nog. Goed, dank u wel. Uh, meneer Meijer, hartelijk dank. Mart Smeets heft zijn handen ten hemel. Pessimist, hè, die Thijs? De ziener van de brink. <laughs> nou ja, je bent al ziener genoemd, kenner. Dat is al toch niet gek. Allemaal in één uur. Maar Smeets, ik vroeg me af, Aan het begin uh, mag ik ook je zeggen, ja als Thijs het mag. Goed, dat, voel, dat, dat voel, ik mee blik, ik voel ik ja. me ik ook. Woed in blik. Ik voel me echt vereerd. Ja, nou, mooi. Aan het begin zei je van... Ja, over de Tour, ik weet ja? helemaal niks. Hoe, ja. ik doe het dan Dit wordt de veertigste keer, ik weet niks. Wat, wat wil je het allerliefst wel weten van de Tour? Met niks weten uh, wil ik aangeven dat een uitslag niet altijd een uitslag is. Dus je kunt wel zeggen van die werd eerste, tweede of derde... maar je weet niet wat er in de boezem van de ronde is gebeurd. Nee. En dat komt ook eigenlijk zelden naar boven. Uh, er bestaat een mechanisme, dat heet omerta. De omerta moet je zien als een grote gesloten schelp... En daar komt zelden of nooit iets uit. Soms even bloep, bloep, bloep, even wat luchtbelletjes. En dat is dat, meestal is dat iets wat het daglicht niet kan velen. En dan praat ik over het verkopen van koersen, het, uh, het doortrapt zijn... het gebruik van doping en dat soort dingen meer. Daar mag de buitenwereld niks van weten. En de wielerwereld beschermt dat geheel heel erg goed. Het is niet zo dat ik dat allemaal zou willen weten... maar het maakt wel een boel duidelijk... Als je gaat strepen op het ogenblik in de eindklasseringen van de laatste 20, 30, 40 jaar, dan zal je zien dat het rode potlood heel veel gebruikt moet worden. Omdat er allerlei dingen voorvielen die niet konden. En misschien dat ik dat wel bedoel, dat ik commentaar zitten te geven, enthousiast ben... over een geweldige sportieve prestatie... die na 17 jaar ineens helemaal niet zo sportief blijkt te zijn. Maar tegelijkertijd vraag ik me af... en weet ik ook eigenlijk zeker... dat de wielrennerij niet de enige sport is waar dat gebeurt. Namelijk, de hele sport zit zo in elkaar. Ons hele leven zit zo in elkaar. De ja. bankwereld zit zo in elkaar. De economische wereld zit zo in elkaar. De politieke wereld zit zo in elkaar. We besodemieteren de boel met z'n allen. En we doen dat... Bijna schaamteloos. Hmm. Meneer Bontas, ik zat naar uw verhaal te luisteren en toen dacht ik: bent u zelf ook over grenzen heen gegaan van u zelf? Want als je naar zo'n kamertje gaat zonder kwitantie en alleen met een envelop, dan doe je ook dingen die misschien niet mogen. Nee, nee, nee. Dat was afgestemd toen met, met de directie grenzen. Ik heb, kijk, Rines Michels heeft ooit gezegd: voetbal is oorlog. Ik heb ooit eens op de grens gebalanceerd, denk ik, toen wij uh, een, een speler, Ivan Svetkov van Helmond Sport, contracteerden, nog voordat we. Tegen, tegen hen de laatste wedstrijd moesten spelen. En toen Svetkoff uh, een, een vrij eenvoudige kans miste, dacht ik nou. Je kunt beter met 10 tegen 12 spelen. Maar <laughs> dat is altijd beter dan, dan, uh, dan niet promoveren. En dat heeft Sparta toen geweldig veel geld opgeleverd. Oké, okay. Peter Bonthuis, topsport Intriers. Dank voor uw komst. Martsmeets, dank voor uw komst. En een hele fijne toer gewenst. Verder uit.